Vier grote banken in de Verenigde Staten zijn gezakt... voor een nieuwe stresstest van de Amerikaanse Centrale Bank. Onder de vier is Citigroup, in grote de derde bank van de VS. De vier banken hebben niet genoeg kapitaal... om een nieuwe economische crisis te overleven. Bij de test werd de bank onderworpen aan een scenario... waarbij de werkloosheid opliep naar 13 en de huizenprijzen met 21 daalden. Dat Citigroup hierbij hoort komt als een verrassing. De bank heeft alweer twee jaar winst geboekt.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 Nu valt een beperkt aantal sectoren onder de wet... waaronder de vastgoedbranche en exploitanten van speelautomaten. De Kamer vindt dat niet genoeg. Van alle kernreactoren in de wereld is 80 ouder dan 20 jaar. Dat levert veiligheidszorgen op voor zo'n 350 reactoren... blijkt uit een uitgelekt rapport van de atoomwaarkont van de VN. Volgens het internationaal atoomenergieagentschap IAEA... zouden de oude complexen aan strengere veiligheidsregels moeten voldoen...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 Samen. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd für mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.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 Ik las in de NRC vanavond wat schrijfster Lydia Rood... vandaag via Twitter de lucht instuurde. Niet naar het boekenbal. Vroeger gaf ik veel geld uit om als decorstuk te dienen. Onbetaald. Vanavond lees ik een lekker boek. Heel goed. En dan nu maar, zou ik zeggen, lekker luisteren naar het ook. Ja, Goedenavond en welkom bij dit oogop dinsdag. Om te beginnen morgen, een belangrijke dag. De allereerste uitspraak van het internationaal strafhof in Den Haag. De eerste in tien jaar tijd, tien jaar lang, heeft het geduurd... om een rechtszaak rond te krijgen tegen een Afrikaanse oorlogsmisdadiger. Dat wil zeggen, iemand die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Hoe kan dat, dat deze zaak zo lang heeft geduurd? En hoe groot is de kans dat deze Thomas Lubanga uit Congo... want om hem gaat het morgen inderdaad wordt veroordeeld? Hoe groot is het ongemak bij de liberale VVD... nu voorman Mark Rutte de banden met zelfs de SGP-jongeren aanhaalt? Allemaal in het kader natuurlijk van de wisselende meerderheden... en de wetenschap dat iedere zetel telt. De premier moest zich ervoor verdedigen vanmiddag in de Kamer. Al die vriendelijke dingen die hij had gezegd over de SGP... hoe vervelend vinden ze dat? Bijvoorbeeld bij de jongerenafdeling... en bij het wetenschappelijk instituut van de VVD. En natuurlijk het boekenbal voor de 77e keer. Wie ertoe doet in de wereld van het boek, die is er vanavond. En dus voor ons dichteres Ellen Dekwitsch als speciaal verslaggever. Ellen, goedenavond. Hallo. Hallo. Goedenavond. Wat zijn je eerste indrukken van het boekenbal? Het is een gezellige chaos. Er zijn ontzettend veel bekende hoofden. Ik zie nu een Peter Buwalda, ik zie een Kluun, ik zie een Ingmar Heijts en Nico Dijkshoorn. Het is een feest der herkenning. Totale gezelligheid alom en de drank vloeit al rijkelijk. Heel mooi. Oké, okay. goed. Wij gaan meer van jou horen in de loop van het uh, komend uur. Maar we gaan eerst eens luisteren naar het nieuws van vandaag. Dinsdag 13 maart. Het Europese parlement trok fel van leer tegen het Oost-Europeanen-meldpunt van de PVV en tegen premier Rutte. Tegen het meldpunt, want dat is volgens de parlementariërs racistisch. Tegen Rutte, omdat hij er weigert afstand van te nemen. Absoluut een scandale. Serious concerns about the website launched by the Dutch PVV party. Ik ben het volledig eens dat het stilzwijgen van de Nederlandse regering in feite niet kan. Hebben minister Rutte weer wachten? Je, wacht je wacht nog in De Een PVV-europarlementariër Zeilstra verdedigde nog eens dat meldpunt. Voorzitter, het is de Brusselse elite die mede verantwoordelijk is... voor de verplaatsing van criminaliteit en overlast naar Nederland. De Nederlanders hebben er last van en zijn het zat. De Oost-Europeanen zijn boos. Een Poolse parlementariër ziet wel wat in strafmaatregelen tegen Nederland. Zoals een boycott. We kunnen on niet one hand side accept. Uh... Dutch goods, full of Knorr en Philips en Heineken. Dreigende taal dus vanuit Europa. Maar het is de vraag of premier Rutte alsnog afstand neemt van dat Pvv meldpunt. En de premier had nog meer problemen vandaag. De Partij van de Arbeid wil tegen het EU begrotingsakkoord gaan stemmen als Rutte vasthoudt aan het begrotingstekort hier in eigen land van maximaal 3 procent. Om dat te halen zijn nieuwe miljardenbezuinigingen nodig en daar voelt PvdA tweede kamerlid Plasterk helemaal niks voor. Dan moet bespreekbaar zijn dat we niet in 2013 dit bedrag bezuinigen... want daarmee maken we de economie kapot. In het begrotingsakkoord hebben de EU-landen zich... tot een maximaal tekort van 3% verplicht. Maar volgens Plasterk is er een ontsnapping. Ik vind dus dat de Nederlandse regering ook naar Brussel moet gaan... en moet zeggen, uh, wij maken aanspraak op die uitzonderingsclausule. Uh, PVV-leider Wilders juicht het plan van Plasterk toe. Dat deed hij wel, hij zei geweldig. Ja... Want hoe minder Nederland zich van Europa aantrekt, hoe beter. Premier Rutte reageerde niet op het dreigement van de Partij van de Arbeid. Dat zijn allemaal vragen, ook in het kader van de katshuisonderhandelingen. En u weet, vragen over de katshuisonderhandelingen... en gerelateerd aan de katshuisonderhandelingen beantwoord ik niet. Steeds meer leerlingen zakken voor hun examen... blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs. En volgens bestuursvoorzitter van het Petrus Canisius College in Alkmaar... komt dat doordat veel leerlingen slimmer lijken dan ze zijn. afgelopen jaren zat 20 tot 30 procent... Leerlingen met een HAVO-advies in een VWO-opleiding. 20 leerlingen met een MAVO-advies zaten in de HAVO-opleiding. Dus er is een enorme opwaartse druk geweest van uh, ouders, basisscholen, leerlingen zelf. En het helpt ook niet mee dat leerlingen niet alleen in school zijn geïnteresseerd. Het is Facebook, het is huis, uh, het is uh, gezellig kletsen. Dus leerlingen die, die voelen die prestatiedruk niet zo. Ook dit jaar zal het slagingspercentage waarschijnlijk weer dalen. De eisen voor de eindexamens zijn namelijk aangescherpt... Voor de school in Alkmaar reden om de moeilijke gevallen extra begeleiding te geven. En dat geeft deze leerling moed. Uh, ja, geloof het, als we, als we dit uh, helemaal uitwerken, dan uh, zie ik het wel met vertrouwen tegemoet. De afgelopen vijf jaar boekten ze vele successen. De New Kids uit Maaskantje waren met hun absurdistische filmpjes een hit op internet. Maar twee succesvolle speelfilms later vinden de makers het welletjes. Het is nu ongeveer vijf jaar geleden dat uh, ons eerste filmpje op uh, het internet uh, verscheen. En uh, dat wilden wij uh, gaan vieren. En daarom hebben wij besloten om uh, te stoppen met new Kids. Okay. Dus. En welkom te dus nog een afscheidsshow in het Gelderdoom. Een technofeest met vuurwerk en stunts. Hey, uh, ik kon net dat uh, wij op een of andere podium moeten staan of zo. Wanneer dan? Wanneer was het dan? October 24 2012. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Doe nou eens gewoon een plaatje draaien, jong! Nou, dat doen we zo, hè. Eerst de krant. Jan van der Putten. Jan, staat erin. Ja, er is weer gedoe met diploma's. De Stenden Hogeschool in Leeuwarden... heeft in onrechte 259 hbo-diploma's uitgereikt, schrijft de Volkskrant. Die diploma's waren voor buitenlandse studenten uit Qatar en Zuid-Afrika. De Hogeschool in het Friesland heeft daar een aantal nevenvestigingen... Volgens de onderwijsinspectie moet je voor een Nederlands diploma... onderwijs volgen in Nederland. En dat is niet gebeurd. Ook vermoedt de inspectie dat stenden in het buitenland... soms lagere eisen aan studenten stelt dan in Nederland. De schatkist moet rekening houden met een grote tegenvaller. Zo begint een somber verhaal in het Financiële Dagblad. De Belastingdienst moet mogelijk 1 tot 1,5 miljard euro winstbelasting terugbetalen aan buitenlandse beleggers. Een fonds uit Finland had winst gemaakt op beleggingen in Nederland en moest belasting betalen. Het fonds protesteerde, kreeg ongelijk bij de rechter, maar heeft van het gerechtshof nu toch gelijk gekregen. Het is even afwachten wat er nu gaat gebeuren, want het ministerie van Financiën gaat wel in beroep. Deze zomer gaan we een primeur beleven in Nederland. Dan krijgt iemand die volkomen verlamd is... elektrodes in de hersenen geïmplanteerd. Elektrodes moeten eenvoudige handelingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld het licht aan en uit doen of een e-mail sturen. Trouw schrijft er morgen over. Hoogleraar cognitieve neurowetenschap Remzi van het UMC in Utrecht... heeft de benodigde vergunningen bijna rond. En nu nog op zoek naar een patiënt. Ramsey denkt aan iemand met het zogenoemde locked-in-syndroom. Zo iemand kan bijna geen spier meer bewegen. En wie weet wat Ramsey met zijn elektrodes voor hem of haar kan doen. Twee jongetjes uit Eindhoven hebben zich bij het buitenspelen... geprikt aan de insulinespuit van een drugsverslaafde. De Telegraaf beschrijft de gevolgen. Kinderen zijn meteen ingeënt tegen hepatitis B... en kregen later ook nog een injectie tegen hepatitis C... Over drie maanden wordt duidelijk of ze besmet zijn met HIV... en volgend jaar valt pas definitief te zeggen... of ze iets aan die prik hebben overgehouden. Een jaar geleden begonnen in Syrië de eerste protesten... tegen president Assad. Morgen verschijnt een rapport van Amnesty International, schrijft Metro... met gedetailleerde verhalen van 19 gevluchte Syriërs over martelingen. Amnesty telde maar liefst 31 foltermethoden. De organisatie vindt het hoog tijd... dat het internationale strafhof in Den Haag in actie komt. Het AD beschrijft de opname van de allerslechtste chauffeur van Nederland. Presentator Ruben Nicolai heeft het weer voor elkaar. Net als vorig seizoen is er weer een ongeluk gebeurd. En Nicolai zelf is dit keer ongedeerd... maar er is wel een prachtige oldtimer in de prak gereden. Trots zijn eigenaar uit Enschede had 13 jaar aan het ding gesleuteld. En toen knalde er bij de tv-opnames iemand bovenop. Schade, 10.000 euro en weer een half jaar sleutelen. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn heer... De burgemeester van Zutphen zal op Koninginnedag... dit religieuze zesde-couplet van het Wilhelmus niet meezingen... schrijft het Nederlands Dagblad. Burgemeester Gerritsen van D66, want om hem gaat het, doet dat nooit. En ook niet, zegt hij nu er op hem wordt gelet. Voorzitter Meijer van de stichting Koninginnedag Zutphen... heeft eens laten uitzoeken of dat eigenlijk wel mag van het protocol... dat de burgemeester niet meezingt. Nou, het mag, weten we ook weer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En dus is het tijd voor muziek, live muziek, hier in de studio. Ramon Ballen, begeleid door Omar Rodriguez Calvo. En ze spelen Black Wind. Ballet woont al jarenlang in Nederland, komt uit Cuba... en heeft zijn ervaringen hier op een album gezet. Flashes from Holland. En ze komen zo terug en dan praat ik met hem. Goed, maar wij zijn, zoals ik aan het begin van het uur al zei... op het boekenbal, natuurlijk, dat wil zeggen. Daar is voor ons Ellen Dekwitsch. Ellen, vriendschap en andere ongemakken. Hè? Dat is het thema van het boekenbal. Jij gaat vrienden maken vanavond? Ja, zeker. En... Uh... Ik ben al druk begonnen. Ik heb mijn eerste setje vrienden aan elkaar weten te koppelen. En het leuke is dat daar een dubbel paar boekenbaldebutanten bij is. Namelijk Martine en Louise Fokkens. Zij debuteerden afgelopen jaar met het boek Oude En ik heb ze hier naast mij staan. Tezamen met een andere jonge schrijfster. Maartje Wortel, winnares van de Anton Wachterprijs. En zij hebben het erg gezellig met elkaar. Dames, euh, Martine, hoe vind je het boekenbal tot dusver? Geweldig, hartstikke leuk. Een hele nieuwe ervaring, hè? Wat had je ervan verwacht? Nee, ah, wacht maar, dat weet je niet. Je moet gewoon uh, je aanpassen, hè? Ik het gezien en dan dachten we, nou, daar kom je nooit terecht. Maar nou zijn we echt voor het eerst op het grote, in de Schouwburg op het Boekenbal. Nou, dat is gewoon geweldig om dat mee te maken. Heb je nog schrijvers die je heel graag zou willen ontmoeten? Nou, uh, Peter Buwalda. Ja. Daar stond je net hè? daar stond ik mee te praten, dat je toch even erbij kunnen gaan staan. Uh, Maartje wordt wel interrompeerd even, het is inderdaad waar Peter Buwalda loopt hier net voorbij en het is een gemiste kans. Maar we gaan eens even kijken naar jullie vriendschap. Maartje, hoe vind je de dames tot dusver? Wordt het een vriendschap voor het leven? Waarschijnlijk wel. Ik heb net van ze gehoord dat ze vaak naar vrouwenkroegen gaan, dat ze uh, dancing queens zijn. Dat ze nooit jaloers op elkaar zijn, dat klinkt allemaal goed. Dus tot nu toe lijkt het me wel een goede basis voor een vriendschap. Lekker rustig, Louise zei, je moet altijd jezelf blijven, mooie tip. Ja, want jaloezie, daar heb je het nou over. Dat is eigenlijk een van de dingen waar je in het schrijversvak toch veel mee te maken krijgt. Ik bedoel, Ik Hebben jullie dat al ervaren, dames? Want jullie hebben natuurlijk veel succes gehad met jullie boek. Nee, helemaal niet. No. Ik ben ah, wel een beetje jaloers op jullie, hoor. Oh, maar niet echt, gewoon. Ja. Maar jullie zien er wel echt mooi uit. Daar ben ik wel jaloers om. Jullie zijn op een natuurlijke manier. Jullie zien er cool uit. Mooie kleren, allebei hetzelfde. Lekker. Straks als jullie gaan dansen, denk ik wel dat ik jaloers ben. Want dat weten jullie natuurlijk wel hoe dat moet. Nee, maar wij zijn niet jaloers. En jij wordt ook niet jaloers. Nee, nee, maar... Ik bedoel dat je goed kan dansen. Ja, we zijn vrienden. Nee, ja. natuurlijk. Nou, dus... Uh... Dat moet lukken. Dan heb je toch ook alles al. Als je goede vriendschap hebt, dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk. Ja, en een goede vriendin, nou dat is heel wat waard. Wat gaan jullie vanavond nog allemaal doen? Hebben jullie nog wilde plannen voor het boekenbouw? Nou, onze dochters staan daar te wachten. Maar die mogen niet er doorheen, maar dat uh, vooruit. Maar wachten ze maar even. met onze vrienden ook verder.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 Ja, dat is, wel, dat is wel een goede vraag. Kijk, het is zo Ellen, precies wat er nu gebeurt, met Martina. Er wordt heel erg wild geknuffeld hier. Goed. De liefde, ze aaien elkaar al helemaal. Ik heb zelden op dit vroege tijdstip op het boekenbal zoveel handtastelijkheid gezien. Uit, hoor ik net, een okay, etentje. Dames. Ze zitten allemaal aan mijn amens, ze zijn aan het <laughs> ik aaien klap, over goed mijn wang in mijn nek. We het goed momentjes om uh, hier even het over, over te nemen. Standbord. Goed, wij komen straks terug op het boekenbal waar ongetwijfeld nog veel drank zal vloeien en veel gesproken zal worden... en uh, onze verslaggever Ellen Dekwits op zoek zal gaan naar uh, andere nieuwe vrienden. Wij verplaatsen ons even naar een wat minder vriendschappelijk gezelschap... in Den Haag namelijk, waar fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66... vanmiddag namelijk het nodige te vragen had aan premier Rutte. Welke afspraken heeft de premier gemaakt met de SGP-fractie? Mevrouw de voorzitter, er zijn geen afspraken gemaakt met de SGP... Is het uit vrije wil dat de premier accepteert dat ambtenaren mogen weigeren homo's te trouwen? Is het uit vrije wil dat de VVD zijn handtekening onder het wetsvoorstel godslastering weghaalt? Nou goed, duidelijk. Pechtels probeerde de liberale VVD-premier op gevoelige plekken te raken. Zijn bezoek aan het SGP-Jongerencongres heeft de vraag opgeworpen of Rutte zich niet overlevert aan een partij waarvan de beginselen soms haak staan op die van zijn eigen club. Zijn er binnen de VVD mensen die dat pijnlijk vinden? Hier in de studio is directeur Patrick van Schie van de Telderstichting... het wetenschappelijk bureau van de VVD. Goedenavond. Goedenavond. En vanuit Limburg hebben wij contact met Bram Dirks, voorzitter van de JOVD. Dat mogen wij de jongere afdeling noemen. Bram Dirks ook, goedenavond. Goedenavond. En meneer van Schie, om met u te beginnen. Doet dat pijn om dit soort dingen uh, van pechtel te horen in de richting van Mark Rutte? Of nee? nee, volstrekt niet, want het raakt kant nog wel, dus het doet ook geen pijn. En waarom raakt het kant nog wel, volgens u? Nou, om een voorbeeld te noemen. Kijk, uh, het uh, ontslaan van weigerambtenaren is niet iets wat voortkomt uit liberalisme. Wat uit liberalisme voortkomt is dat de wet moet worden uitgevoerd. Maar er staat nergens, en ook de liberale beginselen schrijven niet voor... dat een homostel op de gemeente kan afstappen en zeggen... wij willen dat die en die ambtenaar het huwelijk voltrekt. Alles wat moet gebeuren is dat het huwelijk kan worden voltrokken. Ja, Bram, Bram Dirks, doet het jou pijn als je dit soort dingen hoort? Want Pechtel probeert het een beetje in te wrijven natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk, dat is ook zijn rol. Ik bedoel, vanuit die oppositie is het natuurlijk ma makkelijk uh, uh, reageren. Dat zag je ook met Marx reactie, hè... Uh, uh, uh geen vuile handen willen maken, of geen vuile handen hebben op dit moment, uh, maar ook vooral lege handen hebben. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is om ons om onderscheid mee te nemen. Kijk, de VVD heeft veel ingeleverd, heeft veel concessies gedaan, misschien wel meer dan uh, ze hadden moeten doen. Um, en en daarvan zijn die weigerambtenaren geweest. En je zag hoe Janine Hennis in de Kamer als woordvoerder uh, daarmee zat, van in Europa is ze jarenlang gestreden voor die homorechten. En als de je, JOVD je hebben daar ook op gereageerd, hebben we ook gezegd het kan gewoon niet, het kan niet zo zijn dat een ambtenaar weigert een, een, een wet uit te voeren. Nee, dus ook al zegt dus van dat, Schie, dat is niet niet rechtstreeks iets wat voortvloeit uit het liberalisme. Het is toch vervelend als het gebeurt, zeg je? Ja, exact. Uh, uh, vanuit de JOVD hebben we één liberale waarde... die we daarin meenemen, dat is gelijkwaardigheid. En um, vanuit die waarde, zeggen wij... Uh, kan het kan nog niet zo zijn dat een ambtenaar weigert... Ja. een homostel niet te trouwen en een heterostel wel. Vind jij het vervelend dat Mark Rutte dat beeld... dat hij wordt toegejuicht door SGP-jongeren? Uh, nou, totaal niet. Kijk, Mark Rutte is ook uh, aanwezig op onze congres als oud jovd voorzitter maar hij is ook aanwezig op andere bijeenkomsten. Een tijd geleden sprak je op de Karl popperlezing uh, uh, in België. Uh, ik denk dat hij elke uh, uitnodiging zorgvuldig afweegt... en dat die SGP-jongerendag uh, al langer op de agenda stond. Ik maak me er niet zoveel zorgen. Nee, en hij heeft daar geen dingen gezegd om de SGP-jongeren... en de SGP in zijn algemeenheid het hof te maken. Nee, volgens mij niet. Kijk, hij heeft gezegd, hè, met, met, wat betreft de SGP afspraak is afspraak. Maar dat zou mooi zijn als dat ook met andere partijen, als dat ook voor andere partijen geldt. Ik neem aan dat Mark Rutte ook in zijn tijd als partijleider in de Kamer, als fractievoorzitter in de Kamer, met andere partijen afspraken heeft gemaakt. En, en, en voor die afspraak geldt ook afspraak is afspraak. Ik bedoel, dat is een basis van vertrouwen. En ik denk dat dat de, de SGP siert. Hè. Ze zijn wel... Uh, hun uh, woordvaart. Ja. Meneer Van Schie, want we hadden het net over die weigerambtenaren. Maar bijvoorbeeld, zo'n burgerinitiatief uit vrije wil uit energie voor mensen die klaar zijn met het leven. Dat is een onderwerp waarvan veel mensen denken. dat krijgt een warm onthaal natuurlijk bij liberale Kamerleden. Het beginsel dat mensen. wanneer zij zelf aangeven een einde aan hun leven te maken. dat ze dat kunnen doen, dat wordt door liberalen natuurlijk onderschreven. Maar het is natuurlijk wel iets wat. met de grootst mogelijke voorzichtigheid moet worden benaderd. Want we moeten wel zekerstellen dat het ook daadwerkelijk zo is. dat alleen mensen die zelf daarvoor kiezen. Uh, een einde aan hun leven ja, maken. Maar dat, dus dat, D66, wel... dat D66 nou verder gaat werken aan een proeven van wet, uw liberale hart zegt niet, dat is eigenlijk iets wat wij zouden moeten doen? Nou, we zien wel waarmee ze, we waar ze komen. Dat is niet iets waarvan ik zeg van. Uh, wij, we hoeven een race tegen de klok uh, en tegen elkaar te gaan ondernemen wie het eerste met iets is. Ik denk dat het belangrijker is dat we met uh, als er uiteindelijk iets komt, dat het zorgvuldig is. Ja, want ik had het net over dat hof maken hè? door Rutte van de SGP. De NRC noemt zichzelf de liberale krant van Nederland. Vraagt zich gisteren in het hoofdredactioneel commentaar af. Waar hecht de premier het meest aan eigenlijk? Aan de macht van het liberalisme? Ja, dat vind ik een heel onterechte vraag. Kijk, Mark Rutte heeft niets gezegd. Op dat SGP-jongerencongres, wat in strijd is met de liberale beginselhuis, uh, zelfs begonnen met te benadrukken dat de SGP en de VVD natuurlijk vanuit hele andere beginselen uh, in de politiek staan. Maar dat er desalniettemin, met name ook op sociaal-economisch terrein, grote overlap is. Vanuit hele verschillende beginselen willen zowel liberalen als uh, de SGP'ers... weinig weten van een sturende overheid. En daar vinden we, vinden we elkaar gewoon in. Uh, en die krant, de krant trekt de lijn door, hè? ook naar de kwestie schaap senator die gisteren hier nog in dit programma te gast was. VVD-senator die een boek heeft geschreven... en een soort directe lijn tussen de PVV... en de jaren 30 van de vorige ja. eeuw aanbrengt. En, en ook daarvan zegt de krant dat de premier niet principieel liberaal reageert op wat er dan wordt over gezegd... maar uit angst om de meerderheid van zijn kabinet kwijt te raken. Nou, dat geloof ik niet. Ik, ik vind zelf al dit soort vergelijkingen tussen uh, NSB... wat hij letterlijk heeft gedaan, geloof ik... Uh, en uh, de PVV vind ik uh, in ieder geval getuig van een gebrekkig historisch besef. Dat zeg ik als historicus, ik ben historicus. Ik denk dat dit soort uh, vergelijkingen... Uh, de werkelijke doorgronding van waar partijen voor staan niet helpt. Ik zag dat uh, Schaap in het NRC heeft gezegd van uh, ja, PVV zet mensen weg en uh, dan, dan, wil daarmee niet met mensen in discussie gaan. Daar heeft hij zeker een punt, maar andersom doet hij datzelfde... door de PVV in een hoek te plaatsen waar de PVV niet thuis hoort. Dus ik denk dat dat soort dingen het debat niet verder helpt. Nee, Brandierks, wordt er voldoende gediscussieerd binnen de VVD volgens jou? Nou ja, goed, uh, uh, dat is iets waar ik me al een tijd uh, zorgen over maak. Dat, dat is dat die leden meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar vooral op die congressen op moeten staan. Ik bedoel, als je vragen hebt, uh, sta dan op tijdens zo'n congres. Ga dan in discussie met het partijbestuur, met de fractie. Uh, dat gebeurt te weinig. Je zag het gisteren weer. Hè? Dan, dan zit er iemand bij Paul man, die reageert middels een open brief. En dan denk ik van, nou deze discussie had je veel eerder moeten voeren op een congres. Dus dat is congress... die congresmaatschappij op heeft gezegd. Maar je zegt, die moet zich laten horen in de partij. En ja, dat gebeurt Peter dus blijkbaar dat... niet dan. En daarvan is dan natuurlijk de vraag waarom gebeurt dat niet. Nou, ik vind, ik vind die verantwoordelijkheid echt liggen bij, uh, bij de leden. Ik denk dat de partij op dit moment uh, echt moeite doet... om dat platform van discussie in ere te herstellen. Hè, wat je in 2008 zag, toen ging het slecht met de partij. Maar toen werd er gediscussieerd en werd er echt weer gekeken... naar nou, waar staan we voor. Maar ik denk dat dat juist ook is wat die partij uiteindelijk zo sterk heeft gemaakt. En dat zie je nu ook uh, bij het CDA. Ik vind dat juist nu de kracht van het CDA. Ze gaan terug naar hun basis. Hè, waar staan we eigenlijk voor? En dat is de vraag die de VVD zich ook zou moeten stellen. Maar die verantwoordelijkheid die ligt zich echt bij de leden... om daar op te staan uh, tijdens hun congres... en het, vragen te durven stellen en met elkaar te discussiëren over waar staan we eigenlijk voor? Ja, vindt u dat ook, meneer Van Schie, dat er te weinig wordt gediscussieerd binnen de VVD? Nou, ik denk wel dat het een punt van zorg is, zeker hè, als je bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt, dat je moet blijven discussiëren. Dus ik deel dat punt van Bram Dirks, dat we inderdaad ervoor moeten zorgen als partij dat we dat voldoende doen. Ik zou het wel maar hij lief... zegt, het gebeurt niet? Nou, niet wil ik niet zeggen. Het gebeurt misschien te weinig. En, ik, uh, en hij zegt, ook... het is dan de schuld van de leden, zegt Dirks. Nou, niet alleen van de leden. Het is, het is denk ik ook wel dat, uh, dat niet in alle gevallen de partij top... en dan bedoel ik niet Mark Rutte, maar uh, anderen in de partij top... niet altijd staan te springen om echte discussie. En dat is jammer, dat is een verkeerde zaak. Je moet denk ik altijd blijven discussiëren. Uh, mensen mogen zelf altijd alles aandragen. Ik zal uh, niemand dat recht ontzeggen. Ik denk wel dat het belangrijk is dat we vooral... over de inhoudelijke vraagstukken discussiëren... dat vind ik belangrijker dan over incidenten. Want ik denk dat, met alle respect voor die mevrouw... zij met haar punt niet heel veel draagvlak in de partij nee. heeft. Maar even het onderliggende punt. Is het zo dat er misschien extra minder wordt gejuicht... bij die top van de partij als het gaat om discussies... nu er een kabinet zit dat zo'n wankele meerderheid heeft? Want je weet maar nooit wie je tegen in het harnas jaagt. Um, ik bedoel bij andere partijen? Nee, de VVD zelf. Dat de, dat de top van uw partij mm -hmm. misschien extra terughoudend is... met discussies aanzwengelen en laten losbarsten... omdat het allemaal een beetje kantje boord is op het ogenblik in Den Haag. Nou, dat zie ik niet, uh, nee, dat zie ik niet zozeer. Nee, het, is, het is meer een verschijnsel dat je in zijn algemeenheid ziet. Dat je ook bij het CDA de vorige periode zag. En waar we dus inderdaad voor moeten oppassen. Dat uh, een partij die regeringsverantwoordelijkheid draagt... Uh, vaak zich angstig toont voor discussies die ertoe zouden kunnen leiden... dat de leden aangeven dat ze soms wat anders willen... dan de partijtop heeft besloten. Nou, ik en denk dat, dat je daarvoor moet oppassen. Ja, en dat kan, was mijn vraag, extra lastig zijn... in een situatie waarin je een minderheidskabinet hebt. Nou, partijtoppen blijken dat ook met ruime meerderheden... soms lastig ja. te vinden. En dat is een zorgpunt in zijn algemeenheid... voor alle politieke partijen die regeringsverantwoordelijkheid hebben. Ja, Bram Dirks, kun je aangeven, noem eens één belangrijk punt... waarover gediscussieerd zou moeten worden binnen de VVD. Noem eens een onderwerp. Nou, ik zou de liberale waarden nog eens, nog eens willen bediscussiëren. Die vijf liberale waarden waar dat we als, als VVD voor staan: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagsmaat. sociale gerechtigheid en gelijkwaardigheid. Dat zijn de vijf liberale waarden. Als JVD hebben we er drie: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagsmaat. Maar dat discussiëren <lacht> we over. En dat, dat, dat heel zijn die een ja, en, en Het klinkt natuurlijk als uh, buitenstaande zeg je dan heel breed: hè? Of, uh, of dat nou een spannend debat Ja, van Schie? Nou, ik denk het niet. Kijk, we hebben. Uh, en dat was heel nodig in de tijd. Dat zei Bram Deriks net terecht. We hebben in 2008 discussie gehad over nieuwe begins. Verklaring. En ik denk dat daar niet zoveel discussie over nodig is. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Een ander belangrijk thema waar denk ik wel discussie over nodig is, omdat dat dwars door de grote politieke partijen heen snijdt, dat is de toekomst van de Europese integratie. En daar zie je ook het ongemak in partijtoppen in zijn algemeenheid. Juist omdat daar verdeeldheid over is, ook onder de achterban, eh, dreigt men al snel, wordt men al snel zenuwachtig als daar discussie over ontstaat. En dat is echt een slechte zaak ook zou, voor het land. U zegt dat zou goed zijn ook voor de VVD? Dat zou voor alle partijen goed zijn om dat debat niet uit de weg te gaan. Oké, okay, daar laten we het bij. Van Schie, Dirks, hartelijk dank. Voor wat misschien het aanzet is tot een nieuwe discussie. Wij gaan luisteren opnieuw naar uh, Ramon Ballen. Dela. Dela. Go ahead. Beautiful. Ramon Ballen, This is for someone you love very much. It's your daughter. The mother is my Ja, I can hear that. Ja, Ja, Daila. You're here. Hij is hier omdat er een album van hem is verschenen. Flashes from Holland. Uh, hij is al heel lang in Nederland. En in zijn muziek is terug te horen hoe Nederland hem geïnspireerd heeft. How does Holland inspire you in your music? Uh, in, in too many directions. Because... Uh, Since I live in Holland, I see, for example, Holland have too many influences from also different countries. Uh -huh. I, I discovered that there is too many countries. I see more, more than 145 or 47 countries in Holland, the people, people from different countries. And can we hear that in your music on this album? For example, in the first piece that I play, I make a kind of homage to to the presence of Africa in Holland. Uh -huh. Because my my first time that I was here, I met. Uh, I didn't know what's going on with uh, the Dutch people exactly, and I thought maybe I'm going to meet somebody there in, in the in the airport, or like a Dutch guy, blonde guy with with green eyes, and suddenly I see a black guy with, with eyes like a look like Chinese, and I said, "What's going on here?" And so I begin to read. That's Holland. Exactly. Okay. Thank you. Flashes from Holland. Zo heet zijn album. Al die invloeden zijn terug te horen. Wat hij net ook vertelde. Alles wat hij heeft gezien de afgelopen jaren in Nederland. Komt terug in zijn muziek. Begeleid. Ik zeg het nog een keer. En op dat album wordt hij door veel meer mensen begeleid. Nu als je alleen hier met Omar Rodriguez Calvo, op de contrabas. Hartelijk dank voor jullie muziek. Goed. Dat ging over de liefde, want het ging over zijn dochter. Dat uh, nummer wat hij net speelde. Wij gaan naar Ellen Dekwitsch. Die is op het yes. Boekenbal. En daar gaat het over vriendschap, Ellen. We hebben het hier over vriendschap en vanaf een heel bijzondere locatie. Het is zo gezellig en druk en zoveel liefde in de gangen... dat ik mijn toevlucht met twee net bevriende schrijvers heb moeten zoeken... op het invalide toilet. Ik sta hier met Hugo Borst en Ingmar Heidse. Ingmar, jij was al jarenlang vriendschappelijk verliefd op Hugo. Hoe is dat nou zo gekomen? Uh, ik las zijn stukjes in de krant, ik uh, zag hem op de televisie... en ik merkte dat ik hem altijd zat te verdedigen tegenover vrienden en vriendinnen. Uh, terwijl ik eigenlijk niet goed wist waarom. Toen dacht ik, waarschijnlijk koester ik vriendschappelijke gevoelens voor deze man. Hoe raar dat ook is. Nou, hoe raar. Hugo Borst is toch helemaal geweldig, niet waar, Hugo Borst? Nou, dat is fijn. Ja, ik word gezien als een boeman. Uh, mijn verschijning op televisie uh, riep dat op. Uh, ik zei altijd wat ik dacht... En... Dat werd altijd door heel veel mensen ja, kwalijk gevonden. En, uh, ik, ik kreeg veel hate mail. En, uh, ja, kennelijk zijn er ook mensen die je dan verdedigen. En, nou ja, ik heb er een vriend bij. Wat ontzettend fijn. Want, ja, we hebben het nu toch over heel eerlijk zijn. Hè? Uh, ken je Ingmar van tevoren al of is het rouw op je dak gevallen? Luister, ik heb uh, in Rotterdam heb ik een flinke dosis poëzie staan. Oké, okay, het was een erfenis van mijn ome Thomas. Een uh, enorme uh, een leesfanaat. En toen hij dood ging, mocht ik heel veel poëzie uitzoeken. Daar stond Ingmar Heidsen nog niet bij. Dat kan ook niet, want in 1995 stierf hij. Nou, het had misschien net gekund. Net te vroeg, te vroeg, ja. Twee. Nee, ik, ik lees wel eens een gedicht en de naam Ingmar Heijtsen uh, zegt mij zeker wat. En uh, ik, ik, als hij in de media verscheen, dan lag altijd het accent op... Uh, dat hij zich niet zo lang voelde buiten Utrecht. Iets vergelijkbaars heb ik met Rotterdam. Uh, ik voel me toch gewoon het prettigst in Rotterdam. Dus ik, ik herkende ook wel uh, veel in wat hij zei. Maar, maar als Ingmar zich alleen prettig voelt in Utrecht en jij alleen in Rotterdam... hoe moet je er dan ooit afspreken? Moet je dan ergens bij de Maarseveense plassen gaan zitten of hoe? Een boekenbal, denk ik. Of mekaar eens boeken lezen. Ga je dat doen, Ing? Absoluut. Nou, dat, dat, dat doe ik eigenlijk al. Kijk, we werken ook voor dezelfde krant. Dus we kunnen ook elkaar stukjes lezen in de krant. Tenminste, ik wil die van Hugo. Hij, misschien niet die van mij. Want ik werk voor de regiokatern. Ja, Utrecht heb ik niet. Dus dat moet hij dan eventjes doormailen. Zullen we dat bij deze afspreken, dat je dat gaat doormailen, Ingmar? Nou, laten we dat afspreken. Heel goed. Maar, uh, geen uh, likes hoeft te geven. Of nee, dat hoeft niet hè, met mailen, geloof ik. Dat is, geen, dat is ook geen vriendschap. Likes, dat is geen vriendschap. Dat is... Dat is, dat is, dat is uh, professionele desinteresse is dat. Wat, wat is dan wel vriendschap? Uh, vriendschap is dat je uh, het leest en denkt het is goed... En dat je gewoon denkt, en dat weet hij zelf ook wel. En voor jou Hugo? Ja, in feite hoeft hij dan niks te zeggen. Als hij het leest en hij vindt het goed... dan heb ik het waarschijnlijk ook goed gevonden. Daarentegen, als hij het leest, dat hij denkt... van, nou, hij heeft zich er wel gemakkelijk van afgemaakt. Dan kan het goed zijn dat ik dat ook heb gedacht. Dat is dan de ware vriendschap. Dus eerlijkheid boven alles en waardering boven alles. Goed, we staan hier nog steeds in de dames-invalide-toilet. Dit is het Boekenbal. We komen zo meteen weer bij jullie terug. Goed zo. Ellen, dankjewel. Ellen Dekwits, vanaf het uh, Boekenbal. Morgen. Dan is er iets heel anders aan de hand. In Den Haag de allereerste uitspraak van het Internationaal Strafhof. Tien jaar geleden werd dat hof opgericht om mensen te vervolgen die worden verdacht van genocide, van nee. oorlogsmisdaden. Allereerste verdachte is Thomas Lubanga. Komt uit het Afrikaanse Congo, wordt verdacht van oorlogsmisdaden... en het ronselen en inzetten van kindsoldaten. Ik praat erover met Koert Lindijer, correspondent in Afrika... en met Thijs Bouwknecht. Als Promo Venders onderzoekt hij de werking van internationale tribunalen. Koert, ik wou met jou beginnen. Um, als je hoort wat Lubanga op zijn kerfstok heeft... dan doet dat heel erg denken aan die man die deze week zo in het nieuws was... He, vanwege die internetcampagne uh, Joseph Kony. Joseph Coyne is van oorlogsmisdaden beschuldigd... maar ook van het inzetten van kindsoldaten. En dat is de, de aanklacht die Thomas Lubanga uh, uh, is voorgeschoteld. Er is natuurlijk een verschil. Uh, Joseph Coyne is een messias, is, uh, leidt een occulte beweging... en heeft een spirituele grip, grip op zijn, uh, zijn kindsoldaten. Thomas Lubanga... Leidde een vrij ordinaire militie in uh, het noordelijke Ituri-district van Congo. Uh, vocht daar voor zijn eigen stam, de Hema-stam. En gebruikte daar kindsoldaten voor. Maar hij was zeker, hij is zeker geen occulte leider. Maar hij nou. dus gebruikte alle twee kinderen. Ja. En wordt er in Congo uitgekeken nou naar die uitspraak van morgen? Uh, dit heeft vrij veel uh, in, in Bunia in ieder geval aan het begin van de procesgang van Thomas uh, Lubanga teweeggebracht. Het kon ook worden gevolgd, uh, de eerste procesdagen van Thomas Lubanga in, uh, in Bunia. Het probleem is een beetje in Congo dat ja, hij wordt bestraft, ja... Uh, dat heeft een positief effect op andere militieleiders. Maar het is vrij willekeurig in Congo gegaan als het om de aanklachten gaat. Omdat andere militieleiders wel vrij uh, rondlopen zijn. Rechterhand bijvoorbeeld een zekere Bosco Taganda. Uh, die wist het zo uh, te regelen dat hij nu generaal in het regeringsleger is. En die heeft evenveel misdaden begaan als, uh, als Thomas Lubanga. Dus dat is denk ik de grootste kritiek in Congo. Op dit proces dat hij niet de enige is. Nee. Uh, Thijs Bouwknecht. Uh, meneer, meneer Bouwknecht, u doet onderzoek naar de werking van internationale tribunalen. Uh, veel aandacht natuurlijk nu, omdat dit de allereerste zaak is van het internationaal strafhof. Waar ze. is dat serieus tien jaar lang over gedaan hebben? Het, het ging officieel open in, in juli 2002. Maar het eerste jaar was het eigenlijk alleen nog maar een postbusnummer waar mensenrechtenorganisaties of landen of slachtoffers... een klacht konden indienen eh, als ze slachtoffer waren geweest... van, van genocide, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid. En uiteindelijk kwam er in 2003 kwam er een aanklager. En de eerste zaken, of eigenlijk de eerste zaken... die aanhangig werden gemaakt, waren, waren Oeganda en, en Congo. Um, en ja, vanaf zo'n tijd gaan de onderzoeken uh, vrij traag. Um, er moeten teams samengesteld worden... Um, en Lubanga was eigenlijk een makkelijk te vangen vis... omdat hij uh, al een jaar gevangen zat in Kinshasa. En um, uiteindelijk kwam hij in 2006 naar, uh, naar Den Haag toe. Ja, maar uiteindelijk heeft het dus jaren en jaren geduurd... om iets van bewijslast rond te krijgen. Ja, en dat, dat begint natuurlijk bij, bij, bij het vooronderzoek. Dus er moeten onderzoekers naar, naar Congo toe, uh, in de jungles van Oost-Congo. En dat was een klein team van twaalf mensen. Uh, voornamelijk hoogopgeleide juristen en maar, maar twee rechercheurs. En zij moeten dan op zoek gaan naar ooggetuigen. En die, die, die zijn hun overhandigd door verschillende NGO's en de, door tussenpersonen. En dan, dan moet dat materiaal getest gaan worden. En daar, daar moeten rechters naar gaan kijken. Um, en dat, dat is een beetje een proces van vallen en opstaan geweest... Uh, in de aanloop naar het proces, dat pas in 2009 begon. Er was veel gesteggel over het bewijsmateriaal. Uh, de aanklagers hadden veel verzameld... Uh, en veel materiaal gekregen van de Verenigde Naties... maar ze hadden geheimhouding voor, beloofd, bijvoorbeeld. Hm. En er, waren, er was ook ontlastend bewijsmateriaal. En dat hadden ze bijvoorbeeld niet overhandigd... aan het verdedigingsteam van Lubanga... waardoor zijn, zijn, zijn de rechten op een eerlijk proces eigenlijk werden geschonden... En, het proces bevroren werd, eh, Lubanga, eh, eigenlijk vrijgelaten werd. Eh, de beroepskamer kwam er uiteindelijk tussen. En dit gebeurde later nog een keer. Dus door dat door vallen en opstaan heeft het eigenlijk zo lang geduurd. Ja, moeizaam hè? is dan nog heel zachtjes uitgedrukt, denk ik. Zeer moeizaam, ja. ja. Is, is het opvallend dat er alleen maar Afrikanen voor dat internationale hof zijn gedaagd, trouwens? Um, het is... In zekere zin opvallend, eh, omdat het, het hof moet een, een globaal hof zijn... een internationaal hof dat zich met, met wereldzaken moet, moet bezighouden. Eh, het feit is dat van, van de zaken die er nu spelen... dat de Afrikaanse leiders zijn geweest die, die Ocampo hebben uitgenodigd. Eh, dat gebeurde in Oeganda, dat gebeurde in Congo... in de Centraal-Afrikaanse Republiek en recentelijk in die voorkust... En uh, de VN-veiligheidsraad heeft een aantal keer ingegrepen. Dat gebeurde in, uh, in Libië en Sudan. Ja. En... Maar goed, je zou kunnen denken aan uh, Georgië, Palestina. Ja. noem maar op. Er zijn brandhaardig genoeg geweest natuurlijk hè, de afgelopen jaren in de wereld. Absoluut. En uh, de, de aanklager kijkt ook naar meer landen. Georgië uh, heeft hier een vooronderzoek lopen. Uh, ook in Zuid-Korea bijvoorbeeld, in Honduras, in de Palestijnse gebieden. En het probleem van het ICC, of eigenlijk van het internationaal strafrecht in deze zin, ja. is dat het strafhof een hof uh, van, van laatste aanleg is. Dus als er geen enkele andere plek meer is, dan is het strafhof uh, de plek om uh, dit soort zaken op te lossen. Dus is er zoiets nog als een rechtelijke macht in een land, dan is de kans natuurlijk groter dat er daar iets aan hangen wordt gemaakt dan dat je in alle, allerlaatste instantie bij dit hof terecht komt. Absoluut, absoluut. Ja. Dat, dat, is, uh, dat is de filosofie erachter. En het hof kan daar ook bij helpen. Ja. Um, maar dat, dat, dat proberen ze nu op een of andere manier te bewerkstelligen. In Libië bijvoorbeeld. Ja. Koert, um, heeft men in Congo het idee dat dit strafhof helpt... om de problemen op te lossen? Ik heb uh, militieleiders gesproken in Congo in de afgelopen paar jaar... die heel geïnteresseerd waren naar wat er in Den Haag gebeurde... omdat ze toch wisten dat ze heel goed moeten oppassen dat ze niet in Den Haag komen. Het heeft dus zeker uh, de, de, de vreedheden, vooral in Congo... in dat gedeelte van Afrika, uh, zeker niet gestopt. Maar de misdadige militieleiders zijn een stuk voorzichtiger geworden... in hun optreden. Ja. De, denkt u, meneer Bouwknecht, dat het echt tot een veroordeling komt morgen? Dat, dat valt nog maar af te zien... Um... Koert noemde het al, Lubanga wordt verdacht van, uh, van drie daden eigenlijk, te bestempelen als oorlogsmisdaden. Het, het ronselen, het inzetten en het gebruik van kindsoldaten. Er zijn trouwens overigens veel meer dingen waar hij verdacht van zou kunnen worden, maar dat is hem nooit ten laste gelegd. En het grootste probleem zijn de getuigen in deze zaak. Uh, de aanklaar, het bureau van de aanklager heeft dertig getuigen naar Den Haag laten komen, waarvan negen kinderen. En vijftal van die kinderen heeft gezegd dat, dat ze gelogen hebben voor het hof. Uh, dat ze gecoacht waren door NGO's in Congo. Um, en als je dat dus, dus samenbrengt met, met wat ik al eerder noemde... het, het vallen en opstaan en uh, het niet altijd respecteren van uh, het eerlijke proces... zullen de rechters daar absoluut rekening mee houden... en zouden ze hem misschien op die gronden vrij kunnen laten. Ja. En zijn we dan verder van huis koert, of niet? Dan uh, zullen misschien militieleiders denken van als je het maar geheim genoeg houdt uh, wat je doet, dat ze, dat ze door kunnen gaan. Maar ik denk toch dat sinds de oprichting uh, van het internationale gerechtshof er wel degelijk iets is veranderd. De cyclus van straffeloosheid is misschien nog niet doorbroken, maar je kan niet meer willekeurig uh, moorden, verkrachten en kinderen in je leger inzetten. Oké, okay, morgen gaan we horen wat dat uh, hof oordeelt. Koert, dankjewel. Koert Lindeijer en Thijs Bouwknecht... over die mogelijke veroordeling van Thomas Lombang. Van de vlinder in de nacht. Je zei te zacht: niet doen. Nu maar slapen en een zoen. En ik weet dat ik je niet klein zou, geen problemen zou gaan maken. Als het moeilijk werd. En ik weet dat ik je Oké, hey, Agda en de Munnik, waar was je dan? Waar ben je dan? Op het boekenbal met uh, Ellen Dekwitsch. Uh, nog een paar minuten, Ellen, en dan kan je je storten in het geduis. Heerlijk, ik zie er nu al naar uit, maar ik heb hier twee verse vrienden staan. Links van mij Yvonne Kronenberg-Schrijfster, rechts van mij Dan Doesburg-Dichter. Ze hebben elkaar net ontmoet en geef wel even een korte impressie. Jongens, wat vinden jullie van elkaar? Yvonne. Een, een, een lieve, verlegen... Een jongeman uit Venlo die het helemaal niet leuk vindt om jong genoemd te worden. En die zich heel goed redt in de nieuwe grote stad. Daan, wat vind jij? Nou, het, ja, dit, ik voel het zeer lief en, en heel geïnteresseerd in andere mensen. Want we hebben het eigenlijk alleen maar over mij gehad. Dus ik weet niet zoveel over haar te vertellen. Maar uh, ze is een geboren Amsterdamse. Wat ik natuurlijk als, als Amsterdam-bewonderaar uh, altijd een heel mooi uh, gegeven vind. Ze heeft daar een, een streepje in voor. Ik probeer mezelf te redden als uh, nieuwe Amsterdammer. Maar ja, uh, het halen natuurlijk nooit bij iemand die geboren is op het Waterloopplein. Maar je kan nog heel veel doen om de band te bestendigen. en zelf ook meer Amsterdammer te worden. Worden, toch? Ik bedoel, gaan jullie zo meteen even een drankje doen? Nou, en of we dat gaan doen? Want dat hoort erbij, en zeker op het boekenbouw... waar je vrienden maakt. Ja, want dat is het mooie aan een avond als deze. Alleen maar vriendschap, terwijl je zou denken van... goh, die schrijfwereld, dat is alleen maar concurrentie. Dat valt mee, hè, Daan? Er valt ontzettend mee. Hier is iedereen super lief voor elkaar, vliegt elkaar om de nek. En uh, een en een half vriendschap. Wat heerlijk. Michel Gooster, columnist en schrijver, wat is jouw bereden en essentie van vriendschap? Ik moet er heel lang over nadenken. Als beroepsintroducee uh, wordt je meestal dit soort dingen niet gevraagd. Uh, niemand is eigenlijk geïnteresseerd in je. Dus uh, ja, ik moet het antwoord even schuldig blijven. Weet je wat, Michel? Wat ben jij voor vanavond, mijn vriend? Geweldig. Goed. Van live vanaf het boekenbal, vanuit de infolieterde toilet... was dit voor de NOS met oog op morgen een live verslag. Dank jullie wel voor de aandacht en tot gauw. Hey Ellen, en wat voor je nou zelf van? Ik vond het heel leuk om te doen. En het is zo heerlijk hectisch hier. Iedereen is zo lief voor elkaar. Dus ja, al die nare verhalen van concurrentie in de schrijfwereld. Ik geloof er niks meer van. Nee, en het is zo lekker rustig om je heen. Maar dat komt vanwege de plek waar je staat, hè? Ja, we staan nog steeds op het invalide toilet. <laughs> en daar is het niet druk, blijkbaar, tijdens het boekenbal. Nee. Sorry, wat ja, zeg je? Ik zeg, en daar is het niet druk, blijkbaar, tijdens het boekenbal? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het echte feest is op het podium en in de gangen. Ja, en waar verheug jij je nou het meest op straks? Een drankje. Eén drankje. Ik, krijg van, uh, Yvonne, ja, één drankje? ik krijg van Yvonne Kronenberg een glas wijn. En uh, daar ga ik maar even een mooi begin van de avond meemaken. En we, wie wil jij nou het allerliefst ontmoeten straks? Nico Dijkshoorn. Oké. Okay. Nou, dat gaan wij niet meer meemaken, Ellen. Dat zullen wij later horen, hoe ons dat en hoe jou dat uh, allemaal uh, vergaat. Dank je wel. Ellen Dankjewel. Dijkwits, was dat vanaf het boekenbal... Vorig jaar verscheen van haar de debuuttitel De Steen vreest mij opdat u dat maar weet. Goed, um, tot zover. Met het oog op morgen. Morgen zit hier Kleri Polak. Als u niet gaat feesten, dan wens ik u een hele rustige nacht. En dan meestal begint op dit tijdstip de eindtune. Ja, dat heb je als je invalpresentator bent, dan weet je dat niet precies. Hè? Zou die überhaupt komen? Vast wel. Ik zie een klokje wegtikken. Ik wil best nog uit eigen werk voordragen. Um, ik kan u nog melden van Ellen Dekwitsch dat ze uh, in 2009 het Nederlands kampioenschap Poetry Slam won. Um, en dat ze in ieder geval ons mensen heeft laten ontmoeten en laten kennen met wie ze vrienden had willen worden. Kijk, er is die echt. En van hoger hand is besloten dat wij niet door Reinhard Maai heen praten. Dus meld ik u nogmaals dat Clary morgen presenteert. U bent in vertrouwde handen. En nogmaals.